Zes uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Steeds meer luchtvaartmaatschappijen meiden China vanwege het coronavirus. Na British Airways heeft nu ook de Duitse maatschappij Lufthansa alle vluchten naar China opgeschort. In ieder geval tot en met volgende week. Wereldwijd zijn er meer luchtvaartmaatschappijen die hun vluchten naar China beperken of staken. Maar KLM vliegt voorlopig nog. Reiskoepel ANVR adviseert reisorganisaties tot en met eind februari te stoppen met China reizen. Zeeland moet 2 miljard euro compensatie eisen van het kabinet als de marinierskazerne niet vandoor naar Vlissingen komt. Dat zegt de fractievoorzitter van D66 in de Zeeuwse Staten. Hij zegt dat hij over de miljarden compensatie ook contact heeft gehad met zijn partijgenoten in Den Haag. De gemeente Katwijk moet binnen twee weken groen licht geven voor de bouw van woningen op het voormalige militaire vliegveld Valkenburg. Gebeurt dat niet, dan grijpt het kabinet in en krijgt de provincie opdracht om een bestemmingsplan op te stellen. Het terrein is al in 2006 vrijgekomen. Rusland zegt dat de Tweede Kamer Sjoerd Sjoerdsma als een bewuste provocatie op had genomen in de delegatie die Moskou zou bezoeken. Omdat Sjoerdsma niet mee mag, gaat de hele kamerdelegatie niet meer naar Moskou. En medewerkers van Nederlandse gevangenissen signaleren dat er steeds meer kwetsbare gevangenen bijkomen. Zoals mensen met een verstandelijke beperking, een drugsverslaving of psychische problemen. Het staat in een verslag van de inspectie. Tennisser Rafael Nadal, de nummer 1 van de wereld, is uitgestrakeld op de Australian Open. De Spanjaard verloor in de kwartfinales in 4 sets van Dominique Thiem. De Oostenrijker staat vijfde op de wereldranglijst. Het weer tot slot. Het wordt eerst steeds droger, maar later volgt in het noorden weer wat regen. De minima liggen vannacht rond de 6 graden. Morgen grotendeels bewolkt, later op de dag in het zuiden wat regen en een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Het is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn weinig files die echt opvallen vandaag in Noord-Holland. Alleen op de A7 staat nu een lange file van Zaanstad naar Hoorn. Tussen Zaandam en Afrit Avenhoorn heb je een half uur vertraging. Het komt door een pechgeval. Op de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn... ben je tien minuten langer onderweg tussen Abennes en Rijnstater en op de N247 van Amsterdam naar Horen heb je ook 10 minuten vertraging. Daar rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A10 en Broek in Waterland. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 DWK Media Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Why radio Dance Radio, radio, radio. R surface. A Ah, I can just move to it. Dance Radio. Oh, I love it. And it continues now. Yeah, I'm going to further. Chiff, chiff.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 So long for you to come to me the dance It's been a long time I never think I was close to you I thought we'd always be together Sometimes things just don't work out like we planned. Life goes on and people grow Out of things that fit before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 Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Wednesday, Wednesday, Thursday,